Joboot met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland is al zo'n hotspot. Ook op de eilanden Kos, Leros en Samos moeten dergelijke opvang- en registratiecentra komen. Het idee is dat vluchtelingen die vanuit Turkije overvaren naar een Grieks eiland... in zo'n hotspot hun asielprocedure in de EU starten. Ze reizen dan niet meer op eigen houtje door tal van Europese landen... naar de asielbestemming van eigen keuze, maar worden vanuit Griekenland over Europa verdeeld. In Congo is een oppositieleider die heeft opgeroepen tot een algemene staking dinsdag opgepakt. Veiligheidsdiensten van president Kabila hebben hem aangehouden. Dat heeft een mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties bekendgemaakt. De oppositieleider wil met de staking druk uitoefenen op president Kabila om eind dit jaar af te treden als zijn derde termijn afloopt. Tegenstanders van de president denken dat hij de verkiezingen van november probeert uit te stellen om langer aan de macht te blijven. De Nederlandse regisseur Nina Gans heeft in Londen een BAFTA gewonnen. Bij de uitreiking van de prestigieuze Britse filmprijzen... werd haar film Edmund tot beste korte animatiefilm verkozen. De 28-jarige Gans studeerde afgelopen zomer af... aan de National Film and Television School in Londen. Edmund was haar eindexamenfilm. Daarna ging het snel. Ze won tientallen internationale filmprijzen... op festivals in onder meer Frankrijk, Mexico... en twee weken geleden nog in de Verenigde Staten... Het hier in het noordwesten droger. In het zuidoosten eh, weer kans op sneeuw. Morgenochtend alleen in het zuidoosten nog wat natte sneeuw, maar later overal droog. Vanuit het noordwesten steeds meer zon. Het wordt morgen maximaal 5 graden. In de nacht van maandag op dinsdag 6 tot 7 graden vorst. Maar dinsdag overdag volop zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort! Zandvoort? ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1150 hier op ZFM Zandvoorts... We gaan weer beginnen, 15 werkjes te gaan. De eerste is van uh, Afrika Mama's, ook van het label Arc Music, waar ik het vorige uur al over had. Uh, en daarna beginnen we mee nog 14 te gaan. Ik wens je heel veel luisterplezier met dit programma Peaceful Radio. about my travels, put on my robin, glory, shout, shout, tell you my story, shout, shout, tell you my story, we, we shall we wear the robin crown, soon as my feet strike, Zion, Zion. lay down my head. Tell him all about my troubles, put on my robin, glory, shall shall tell you my story, Shall shall tell you my story, we shall wear the robin crown. مشي على الجمر ورد كنت في دي قصتها للبحر قصتها للبحر يا الحب إذا زار الحب اذا زار ميحد ولا عمر بعقل تبدل بلح من زمان عليها من حبها من حبها كطين إلى جافين كسر يسعد من يعرف وينزل القار زن القار ما حد اسمه مكتوب النجوم روح السعادة سعادة وقلوب من الهموم Amri, bij heb je het hier al, maar niet voor door keer wat Noget hibble, noget kiep. Kiedairie, een adorbe, kolinie. Sjetje, ga slik omrie, baasje, kiep, ja. Bij de schik, ga de tekst, rie, slik, ga de tekst, ga slik, ga slik, ga slik, ga slik, ga slik, ga slik, ga أنا وربي عالم، عمري مش نتنهى بهب السيل عمري ما نفهم، بورك الرسول فرقنا يايا. Ik nu word aan